Zandvoort, Zandvoort, heeft, Zandvoort het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. live. live. Met, met nu, u. Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio ZFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar de Watertoren. En daar ontmoet ik Ger Sensen.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 Front door, but nobody's in, and nobody's home. Till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 Dat was te zien en dat werd veel zand weggeslagen. En kwamen de, de, de damwand die er was om het, uh, het grote zandterras waar je kon zonnen te beschermen. Dat kwam bloot. En die zijn later zijn die met een, uh, die kreeg men ook niet meer uit de grond. Die heeft men afgebrand. Men heeft men naar een uh, snijbranders, heeft men die damwand uh, ja, dus een kopje kleiner gemaakt. Dat is toch wel weer jammer hè? Mooi, cultuur.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 I can take you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 In Spanish, yeah. como se llama? Yeah. yeah, she's so sexy. I am fantasy. A refugee like me, back with the refugees from a third world country. I go back like when pop carried crates for Humpty Dumpty. We lead a whole club. Why yeah. the CIA why watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty in some musical transaction. Oh. Oh, bo bo zo bo No more do we snatch. rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boat. Oh.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 In de IJssel bij Brummen is het lichaam gevonden van de jongen van 17 die op tweede Pinksterdag overboord was geslagen. Nadat hij maandag bij het Doesburg van een binnenvaartschip was gevallen, werd een grote zoekactie op touw gezet. Een drechtteam boekte geen succes en ook met sonarboten en helikopters lukte het niet om de jongen te vinden. Dinsdag werd daarom de zoekactie gestaakt. Vanmiddag vond een visser het lichaam van de matroos. Het is niet duidelijk waardoor hij overboord is geslagen.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 In de stad Mitrovica in het noorden van Kosovo zijn duizenden Albanese en Serviërs slag geraakt. Buitenlandse waarnemers noemen het de zwaarste gevechten sinds begin 2008, toen Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Albanese hielden een betoging tegen gemeenteraadsverkiezingen... die de Serviërs in het noordelijk deel van Mitrovica hadden georganiseerd... met steun van de Servische regering in Belgrado. Die betoging liep uit de hand en er kwamen gevechten met Serviërs. De politie en militairen van de NAVO-vredesmacht in Mitrovica... gebruikten traangas om de groepen te verjagen. Tenminste, twee Serviërs raakten gewond. De Duitse bondscoach Leu is opnieuw een basisspeler kwijtgeraakt... Verdediger Heiko Westermann kan niet mee naar het WK in Zuid-Afrika, omdat hij een voetwortelbeentje heeft gebroken. Westermann speelde 19 interlands voor Duitsland. Hij raakte gisteren geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen Hongarije. Het Duitse elftal moet het ook al stellen zonder de geblesseerde middenvelder Michael Ballak.